Middernacht, het begin van zaterdag 19 maart. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk... hebben de Libische leider Gaddafi een allerlaatste waarschuwing gegeven. Het geweld moet onmiddellijk stoppen... en gas, water en elektra moeten overal weer worden aangesloten. Gebeurt dat niet, dan wordt er ingegrepen. Uit sommige steden komen berichten dat er nog steeds wordt gevochten... ondanks de Libische belofte van een staakt het vuren vanmiddag. De komende dag is er in Parijs een top over Libië. Premier Rutte is daarbij.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 In Met Het Oog Op Morgen zei Rutte dat er echt niks aan de hand is met de brief. Hij moet alle feiten goed weergeven en alle betrokkenen moeten kunnen worden gehoord. En dat kost gewoon tijd, voegde hij eraan toe. Waarschijnlijk komt de brief begin volgende week. De golven van de tsunami die Japan trof waren ruim twee keer zo hoog als tot nu toe was aangenomen. Op sommige plaatsen waren ze 23 meter hoog, hebben Japanse onderzoekers berekend. De hoogste vloedgolf die Japan ooit trof was er een van bijna 40 meter in 1896. De Italiaanse politie heeft een man aangehouden die kaartjes verkocht... voor de zalig verklaring van de vorige paus. De Amerikaan deed dat online en vroeg per kaartje 170 euro. Maar de zalig verklaring van paus Johannes Paulus II in mei is gratis. Er is geen kaartje voor nodig. Hoeveel nepkaartjes de Amerikaan had verkocht is niet bekend.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 Klaas Drupsteen. Goeienacht. Vanmiddag is in Utrecht de Nationale Hersenlezing gehouden... door Eveline Kroonen. Zij is hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie... en kenner van het brein van adolescenten. En uh, haar boek, Het puberende brein, brein sorry, dat in 2008 uitkwam... is een groot succes. En haar lezing trok dan ook heel veel belangstelling vanmiddag. Um, ze moest zelfs uitwijken naar een veel grotere zaal. Het zou oorspronkelijk in de Domkerk gebeuren, volgens mij. Maar het werd de jaarbeurs, omdat er... 1300 mensen, als ik het goed heb op afkwamen. Dus dat is wel succesvol al voordat je begonnen bent dan. Het, het brein is ook echt in. Hè. Er zijn hele discussies gaande of wij uh, simpelweg ons brein zijn... of dat onze vrije wil er ook nog toe doet. Uh, de lezing van vanmiddag die ging over de hersenen van jongeren... en uh, had als titel Storm in het puberbrein. Nou, het stormt, zoals u weet, ook nogal in de wereld. Dus uh, u begrijpt waarschijnlijk wel dat als er ernstige ontwikkelingen zijn... in Japan of in Libië, en dat is misschien nog wel waarschijnlijker, dan uh, krijgt u dat nieuws in deze uitzending ook ogenblikkelijk te horen. Uh, Evelien de Kroonen, hartelijk welkom in Casalouna. Leuk, yeah. ja. Zaten er veel pubers in de zaal eigenlijk vanmiddag? Tussen die 1300 uh, mensen? Wel enkele, maar volgens mij vooral ouders. Ja. En, en hoe reageert jouw brein nou als er 1300 mensen in zo'n zaal zitten? Nou, de lezing werd twee keer gegeven, dus het waren steeds ongeveer 600 op 700 mensen. Dat is um, steeds aardig wat. Maar het is nog steeds veel, dat is waar. En uh, ja, ja, het is gewoon heel erg leuk. Dus het maakt mij dan ook niet zoveel uit of er 100 zijn of 700. Dus uh, ja, dat, dat is dan niet zo'n groot verschil. Ja, je is ook toch een beetje het contact. Dus, uh, en krijg je dat ook met 700 mensen? Ja, dat lukt wel. Ja, ja, ja, ja, want je probeert toch wat herkenbare dingen er ook in te doen. En ik werk dan met wat filmpjes. En uh, ja, dan, dan merk je dat mensen het herkennen. En dan krijg je wel uh, een beetje de mensen mee. Ja, lukt dat altijd? Meestal wel, ja. ja. Ho hoe ging het vanmiddag? Het ging heel erg goed. Ja? Het was heel <laughs> erg leuk. Zit er dan verschil tussen die twee, uh, die, tussen die twee. Uh, lezingen die gaan we dubbelen? Nou, voor mijzelf wel, want ik vind altijd dat het tweede iets beter gaat. Maar oh. um, ja, ik weet niet of dat voor de mensen ook uh, te merken was, maar uh, ja, het is altijd dat het tweede ietsje makkelijker gaat. Ja. Dan zit je er lekker in. En uh, jij was net iets aan het vertellen toen ik er zo'n bot doorheen kwam, maar waarschijnlijk weet je niet meer wat of? Ja, nee, oh, nee, oh. nee, ik wil alleen zeggen, ja, de Hersenstichting, dat zijn uh, hele leuke mensen. Die zijn echt uh, het, zo enthousiast. Dus daarom was het ook heel leuk om te doen. Ik werd zo fantastisch ontvangen. Ja, dat was en, heel hoe, leuk. Hoe gaat dat eigenlijk van tevoren? Want dan uh, op een gegeven moment dan word je gebeld neem ik aan. Wil je dat dit keer doen? Ja, Is dat ja, dan ik... een enorme eer? Of denk je, oh shit, oh, ik heb ja. even een nou, ik ben wel een beetje overvraagd uh, met lezingen. Dus ik kan zeker niet alles doen. Maar uh, ja, toen, ik ken, ken mensen van de hersenstichting ook. Dus toen ik de e-mail kreeg, uh, ja, vond ik meteen hartstikke leuk. Nee, vond ik wel een eer. Hm. Ja. En uh, nee, het heette dus uh, storm in het puberbrein. Hm. Hoe, hoe hard waait het in dat brein dan? Nou, heel hard. Ja, en met die storm wil ik ook uh, eigenlijk aangeven... dat uh, ja, die storm moet je niet alleen negatief zien. Dus het is een storm in de zin van de verandert van alles. Uh, maar het zijn niet alleen negatieve veranderingen... Het zijn ook heel positieve veranderingen. En dat is wat ik ook heb geprobeerd te belichten. Dus het waait soms ook de goede kant op? Ja, het waait ook de goede kant op. En ja, adolescentie is ook wel zo'n fase van heel veel mogelijkheden. Ja, om de wereld te ontdekken en om creatieve oplossingen te vinden. En dat, dat vind ik ook heel erg leuk en aan de adolescentie. Het is dus twee kanten op. Ja. Enerzijds zijn ze een beetje risiconemers... Hè, een korte termijn gericht en een beetje kort lontje. Maar aan de andere kant hebben ze ook heel vaak... Uh, ja, heel uh, spannende ideeën. En, uh, en dat is ook een beetje wat ik met de storm bedoel. Ja, want, want ja, nou, daar wil ik dan nog iets meer over weten. Want wat stormt er allemaal in dat hoofd van een puber? Ja, van alles. Kijk, de, de adolescentie start eigenlijk met de puberteit. Dus de puberteit is onderdeel van de adolescentie. Uh, de eerste vijf jaar uh, pak weg. En, en daarna loopt het nog wel langer door door de adolescentie, maar de puberteit is, is ja. echt een, een tijd van storm... omdat er zoveel hormonale veranderingen zijn. Is het nou ook zo dat hij steeds eh, eerder begint... Dat, zeg maar nou, dat, dat is een beetje op... een fabeltje hoor. Oh. Het is wel wat eerder begonnen door betere voeding. Dus doordat er, ja, uh, yeah, als er betere voeding is dan zet de puberteit iets, ietsje eerder in. Maar dan gaat het om een jaar of zo. Maar het idee dat de puberteit steeds vroeger begint, dat is, uh, dat is eigenlijk niet waar. En hoe laat? Uh, hoe, oh, laat? hoe laat begint hij vandaag? Nee hoor. <laughs> hoe oud ben je meestal als je. Uh, als je nou, gaat te... ongeveer tussen de tien en de twaalf jaar. Meisjes ietsje eerder dan jongens. Ja. Uh, maar er zijn ook veel verschillen hoor. Dus de ene als hij tien is en de andere als hij elf is. Ja. Maar uh, ja, een beetje rond die tijd begint het. Maar en, en dat is dan ook het begin van de adolescentie dus? En dat is ook de tijd dat het het hardst waait? Of gaat het de hele, de hele adolescentie door? Nou, ik vind wel dat het in de puberteit het hardst waait. Ja, ja dan waait het wel ietsje harder dan, uh, dan na de puberteit. Ja. Um, maar toch, ja, we weten ook dat als iemand 15 is... in de puberteit, qua hormonale verandering is dan wat, voor, wat over. Maar dan weten we natuurlijk ook dat zo iemand... nog niet uh, volwassen lid is van de maatschappij. Is nog niet helemaal dat af? De, nee, is nog niet helemaal af. Er moet nog wel veel gebeuren. Ja. En het einde van de adolescentie is ook best moeilijk te bepalen wanneer dat is. Dat is eigenlijk meer uh, cultureel bepaald. Dus het begin is heel makkelijk te meten met de hormonen. Maar het einde is moeilijker te meten. Omdat ja, in sommige landen ja, mag, je, mag je stemmen als je 18 bent. En alcohol drinken als je 21 bent. En autorijden als je 16 bent. Dus daar verschillen de, de regels heel erg in. En wat hou jij zelf aan? Ja, binnen, binnen de wetenschap houden we aan ongeveer 22 jaar. Dus 10 tot 22 jaar noemen we de adolescentie. Uh, en ja, daar is wel wat consensus over bereikt... dat er dan een, een wat rustigere fase ja. aanbreekt. En is dat dan ook het moment op je 22e... dat de hersenen ophouden met groeien en zich, uh, ik weet niet of ze groeien trouwens... maar mm -hmm. dat ze ophouden met zich te ontwikkelen? Nou, Ja, dat is dus wel grappig. Dat, dat die adolescentie tot ongeveer 22 jaar uh, duurt... dat weten we eigenlijk al heel lang. Ja, dus gedragswetenschappers hebben zich daar al heel lang mee bezig gehouden. Uh, en die hersenwetenschap die is veel... Jonger, dat is echt pas van de laatste jaren. En het is leuk om te zien dat ze daar dat in de hersenwetenschap ook die conclusie werd getrokken... dat dat proces van echt grote reorganisatie in de hersenen... Hè. je hersenen veranderen natuurlijk je hele leven... anders kun je geen nieuwe dingen leren. Maar we hebben het nu over een soort groeispurt. Ja. En die begint ook wat te stabiliseren rond 22 jaar. Want is het dan ook dat als ik wat leer... dat er echt iets in mijn hersenen verandert? Ja, natuurlijk. Dat er ja, ja. Ja, worden connecties gelegd. Ja. Dus, dus elke gedachte die je krijgt... die doet echt iets fysieks ja, in ja, mijn hersenen? Ja, er worden heel de hele tijd allerlei neurotransmitters... Hè, de boodschappers eigenlijk... worden heel de hele tijd heen en weer gestuurd. Maar uh, ja, dit, je hebt zoveel gedachten. Dus uh, het is niet dat we daar heel veel regelmatigheden in kunnen ontdekken. Er wordt wel eens gezegd van, oh met de hersenscans straks kunnen ze je gedachten lezen. Ja, ik vind dat echt onzin. Want je gedachten die zijn zo divers. Daar valt helemaal geen patroon in te ja, ontdekken. Het wordt enorm waartal. Het kan niemand wat uit opmaken. <laughs> Gelukkig maar toch. Even, even nog naar, naar die ontwikkeling. Hè? Want je zei net, het is, het, is, het is een lastige tijd. Maar het is ook een hele goede tijd. Want er zijn uh, soms hele creatieve ideeën. Hoe zit dat dan precies? Want de hersen ontwikkeling ontwikkelen zich dus? Mm -hmm. Op welke manier is dat? Nou, ja, De hersengebieden die belangrijk zijn voor controle en sturing van je gedrag... die ontwikkelen vrij langzaam. Dat duurt echt wel tot 22 jaar dat die een beetje de volwassen fase hebben bereikt. En wat controleren um, die, die hersendelen dan? Ja, die zijn gewoon belangrijk voor sturing. Dus eigenlijk dat je, dat je um, niet impulsief handelt... maar dat je eigenlijk wat rationele gedachten op nahoudt. Ja, en wat dat precies aanstuurt, dat weten we niet precies. Uh, dus het is altijd de vraag, waar ligt precies de oorsprong? Ja. Maar ja, of denk, denk maar aan... Um, goed kunnen plannen en, en je daar ook aan kunnen houden uh, en uh, ja, wat, je taken kunnen organiseren. Nou, dat zijn allerlei controlevaardigheden en die ontwikkelen vrij, vrij langzaam. Um, maar bij de start van de puberteit worden allerlei uh, gebieden in de hersenen... die eigenlijk heel primair reageren op beloning en straf. Of wat ik vandaag in de hersenlezing heb besproken... ook uh, allerlei sociale invloeden, dat je bij een groep hoort of juist wordt afgewezen. Ja. Die gebieden die worden extra geprikkeld. Nou, dan kun je je voorstellen dat die gebieden die extra worden geprikkeld, die emotionele gebieden... die kunnen niet altijd uh, het vinden met de gebieden die belangrijk zijn voor controle. En daar botst het nog wel eens. En die zijn eigenlijk sterker als je jong bent? Ja, en ook op zo'n manier dat ze zijn niet de hele tijd doorsterker. Dus uh, soms als je ja, met een puber aan de keukentafel zit... dan ja. kun je heel goed gesprek hebben en kunnen ze ook heel goed planning maken. Maar op andere momenten, als uh, ja, bij uh, de fietsenstallingen iemand tegenkomen... die ze heel leuk vinden, dan nemen even die andere hersengebieden het over. Ja, en die, nemen, en die winnen het vaak. Dus, uh, en die winnen het vaak, ja. En ik denk ook dat dat ergens goed voor is. Dat je, ja, je moet erop uit. Je moet je losmaken van je ouders. Je moet de wereld gaan ontdekken. Ja. Je moet het zelf Gaan doen en ik denk dus dat het ergens goed voor is dat je hersenen even in zo'n tussenfase zitten, en, en dat zijn dus, dus, dus dat deel van de hersenen dat, dat heel erg van prikkelingen houdt en van uh beloning zou je mm -hmm. kunnen zeggen, van hele mm -hmm. lekkere dingen. Want je, volgens mij wordt ook wel eens chocolaasvoorbeeld genoemd genoemd. Yeah. Lekker yeah. cho chocola. Als je mag kiezen tussen uh, gezonde komkommer, yeah. nou komt het niet zo heel gezond geloof ik, maar tomaat, mm -hmm. nou, noem maar op, mm -hmm. of chocola, dan, dan gaan die pubers voor de chocola. Want die denken niet van, uh, ik moet aan mijn gewicht denken. En, uh, ja, ja nee, de bij volwassenen is dat natuurlijk ook nog steeds altijd een afweging. <lacht> ja, maar klopt. als je dan nou ja, goede controle <lacht> hebt, dan kun je dat, uh, dat wat uh, ja, oversturen, als het ware. Uh, maar die gebieden die dus reageren op chocola, die reageren ook op geld en ook op gezichten En ook op het gevoel van, oh fijn, ik hoor bij die sociale groep. Dat is allemaal eigenlijk hetzelfde gebied wat daarop reageert. Ja, en die doen niet altijd de verstandige dingen dus. Nee, die doen niet altijd de verstandige dingen. Maar de vraag wat verstandig is, is altijd ook een hele moeilijke. Ja, en jij zei net van, dat is eigenlijk wel goed... Want dan, uh, dan leren we ook, hè? dan experimenteren we, dan gaan we erop uit. Ja, en ik denk ook dat in de adolescentie moet je ook eigenlijk wat meer... ja, exploreren noemen we dat dan. Dus je, je moet je omgeving gaan ontdekken. Uh, en dat is meer dan in de kindertijd en ook meer dan in de volwassenheid. Je, je moet er gewoon op uit. Je kunt niet heel de tijd bij je moeder op schoot blijven zitten. Dus ja, ik, ik denk dat daarom die hersenen die extra prikkeling hebben... bij de start van de puberteit. Ja. Nou, uh, had je het over uh, sociale, het sociale brein? Hè? Daar ging het vanmiddag vooral over. Ja. Je, hebt, je hebt een boek en da daarin gaat het ook over het lerende... het emotionele en het creatieve brein. Mm -hmm. Maar uh, het sociale brein heb je er vanmiddag uitgepikt. Waarom eigenlijk dat, dat sociale brein vooral? Ja, ik ben daar gewoon door gefascineerd. Ik vind dat een van de grootste uitdagingen van de adolescentie. Dat je je sociale relaties moet leren vormen. Uh, we weten ook dat als je aan een kind van negen vraagt... waarom heb je vriendschappen? Dan zegt hij, nou ja, omdat je dan samen kunt spelen. Ja. En als je het vraagt aan een uh, 5 is echt, nou, omdat ik me dan mijn geheimen kan delen... en omdat ik aan iemand kan vertrouwen. Dus de, de vorm van die vriendschappen verandert heel erg. En, en dat vind ik fascinerend. Dus je, je krijgt echt een andere, andere sociale waarde. Ja. Maar daarnaast, wat ook heel leuk is... is dat in dit vakgebied, uh, in de, ja, de social neuroscience noemen we dat... zijn heel grote ontdekkingen gedaan de afgelopen vijf jaar. En, en dat vind, vind ik dan ook heel leuk... om in zo'n lezing daar, daar juist aandacht aan te besteden. W wat is er dan bijvoorbeeld ontdekt? Nou, waar we het al even net eerder over hadden dat ze bijvoorbeeld de hersengebieden die primair reageren op beloning... Ja. dat die ook zo sterk blijf, blijken te reageren op de beloning van de sociale interactie. En wanneer krijg je een beloning in de, de sociale interactie? Als mensen je aardig vinden? Als mensen je aardig vinden, als je wordt geaccepteerd, als je erbij hoort. Ja. En hoe werkt dat dan? In die, want Weet je dan ook hoe die hersenen dat doen? Uh, nee, dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want als we het, het hebben over hersenactiviteit... dan is wat we meten is, um, een afgeleide. Want we meten naar welke gebieden zuurstofrijk bloed gaat. Ja. Nou, dat zuurstofrijk bloed, dat weten we dat dat nodig is voor activiteit. Maar die activiteit zelf, dat die cellen en die neuronen... Eh, en die, uh, die neurotransmitters worden gestuurd, dat gaat er eigenlijk aan vooraf... Ja. En ja, wat wij meten is dus indirect. Dus, dus wat jullie kunnen meten is als, als iemand een groep ziet met mensen bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, komt mm -hmm. aanlopen en denkt, hey, dan gebeurt er wat in die hersenen. Mm -hmm. En dan weet je nu waar dat gebeurt. Ja, ja wij doen een heel specifieke experiment. Hè. Dus iemand moet bijvoorbeeld een spelletje spelen met een aantal anderen. En opeens hoort hij er niet meer bij. Hij wordt opeens buitengesloten. En ja, de deelnemer begrijpt er niks van. Denkt, net is dat dan echt dat wel. wordt oh, in, uh, ja, er wordt dan, ja, er wordt natuurlijk gedeeltelijk gesimuleerd. Maar we laten ze wel echt met elkaar spelen. Ja. Uh, en dan opeens hoor je er niet meer bij. En, en, en ja, in het experiment vergelijken we dat met de situatie waarbij je er wel bij hoorde. En als je bijvoorbeeld wordt buitengesloten... dan ja. zien we dat er gebieden actief worden... in de zin dat er zuurstofrijk bloed naartoe stroomt. Ja. Uh, in gebieden van de hersenen waarvan we weten... dat ze ook belangrijk zijn voor fysieke pijn. Dus de pijn van de uitsluiting is eigenlijk hetzelfde hersengebied... als de pijn van wanneer je een elektrische schok krijgt. En, en de pijn, of de, het geluk van uh, dat ze je opeens allemaal heel aardig vinden... en dat er allemaal dingen aan je gaan vragen... is net zo, is net zo gelukkig als de primair. chocolade ja, ja Ja, ja, ja. Dus het zijn hele primaire gevoelens. En dat vind ik echt een ontdekking. Omdat er wel eens wordt gedacht dat je uh, ja, eigenlijk competitief bent ingesteld en alleen maar iets voor jezelf het beste wilt hebben. En ik denk dat deze onderzoeken laten zien dat we juist eigenlijk heel sociaal zijn ingesteld. En dat het voor ons noodzakelijk is dat we, dat we sociale relaties hebben. Ja. En, en ontwikkelt het brein zich dan ook dat een persoon uh, meer rekening gaat houden met anderen? Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel goed als je goede contacten wilt hebben. Dat je Zeker. niet alleen maar aan jezelf denkt. Ja. ja, ja. Dus doen we ook onderzoek naar? naar de tafel, <laughs> um, ja, en we gingen helemaal goed. Um, naar het begrijpen van de intenties van anderen. Uh, of als iemand jou iets aanbiedt, of ja, een, een geldbedrag mag aanbieden, of je mag geld verdelen, of, of muntjes, of, of snoepjes bij kinderen. Ja. Uh, en, en waarom iemand iets aanbiedt, wanneer je ze kunt vertrouwen, wanneer je iets terug wilt geven, en daarbij de intenties van de anderen kunnen begrijpen. En daar zien we ook dat er echt nog een ontwikkeling is in de adolescentie. En wanneer leer je dat? Ja, dat ongeveer. is een, een proces natuurlijk van val en opstaan. Dus dat leer je niet uh, van het ene op het andere moment. Maar we zien grote veranderingen tussen nou ja, kindertijd, acht, negen jaar en ongeveer zestien jaar. En vanaf zestien stabiliseert dat wel. En als je dan als volwassene nog heel egoïstisch bent, is er dan wat misgegaan? Uh, nou, dat is altijd een interessante vraag. Want er zijn inderdaad altijd volwassenen die zich nog wat gedragen, zoals kinderen. Ja. En er zijn ook ja. altijd kinderen die zich gedragen als ja. volwassenen. Maar dat zijn uh, ja, altijd wat de uitschieters. Kun je dat dan ook zien aan de hersenen? Ja, dat kun je ook zien. Ja, ook ja. bij kinderen? Nou, ja, je ziet dan bij kinderen activiteit in gebieden die je normaal gesproken alleen bij volwassenen ziet. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met de afmetingen van de hersenen? Groeien de hersenen hè? Ja, de, de, de hersenen groeien vooral tussen, ja, eigenlijk vanaf na de geboorte tot de leeftijd van ongeveer zes jaar. En dan vanaf zes, zeven jaar heeft het wel ongeveer 95% van de grootte oh ja? wat het ook bij volwassenen heeft. Want het weegt anderhalf kilo hè? Ja, ja, ja, ja, ja ietsje minder volgens mij. Heb, heb je het vaak in je hand gehad? Ik heb het wel eens in mijn hand gehad, maar niet heel vaak. Nee, en dan voel dat? ik me ook altijd uh, ja, heel uh, bevoorrecht dat ik het mag meemaken. Maar ik realiseer me ook hoe bijzonder het is. Want als ik echt hersenen in mijn hand heb, dan zijn die natuurlijk van iemand die is overleden. Ja. Ja. Maar is dit dan is het een bepaald gevoel of is het ergens mee te vergeleken? Ja, ja, nee, ja, nee. Ik vind het toch wel weer op zichzelf staan. <laughs> ja, wat ik wel interessant vind, is dat die hersen heel erg beschermd zijn. Dus er zitten heel veel vliesjes omheen. En dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Je denkt toch dat die hersenen gewoon een beetje los uh, in de schedel uh, uh, ja, zwemmen, ja. maar er zitten heel veel vliesjes omheen. Ja. Inderdaad, gek. Ja, dat je. Ja, dat is heel erg beschermd. En dat moet natuurlijk ook. Want uh, ja, je hebt het nee, hard ja, nodig. Maar ook om het vasthouden. Dat ja, je dat dan opeens het. gaat realiseren. Ja. Dat is natuurlijk ook met een hart. Ja. Maar, nou ja, goed. Ja. Nee, dat uh, vond ik ook wel <laughs> bijzonder hoor. Ja. Dus niet iets wat je iedere dag doet. Nee. Um, even kijken, want bij de, als je, in, in jouw boek heb je het erover dat er een aantal stadia zijn. Hè, als het om sociale contact gaat. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk uh, geldt dat in het algemeen wel. Dat gaat om, mm -hmm. om het voelen van waarnemingen en het begrijpen. Mm -hmm. En dan zit er ook nog iets voor. Oh ja, het, het, het, het, het ondergaan van, van waarneming. Zeg ik het goed? Nou, ik zeg het zelf ja, maar. Nou, ja, als je over sociale relaties hebt, dan gebruiken we vaak de kapstok. Dat het primaire is dat je uh, emoties moet kunnen, kunnen lezen, kunt herkennen. Je ja. moet zien dat iemand een emotie uit. Uh, maar daarna... Uh, dus, dus iemand zegt wat en jij ziet dat gewoon? Je ja, je... we doen veel onderzoek met gezichten. Dus gezichten die een bepaalde emotie uh, laten zien. Ja. En je moet natuurlijk dan die emotie kunnen lezen. Dat signaleren? Ja, je moet het signaleren. Ja, je moet het signaleren. Het tweede aspect is dat je de emotie ook gaat voelen. Dat er iets met je gebeurt op het moment dat je die emotie ziet. Uh, en het derde proces is meer ja, de, de, is de intenties kunnen begrijpen. en het kunnen relativeren en het kunnen rationaliseren. En is dat steeds uh, later? Dus dat, dat uh, signaleren van een bepaalde gezichtsuitdrukking. Dat begint, wanneer begint het? Um, nou, heel jonge kinderen kunnen al heel snel emoties lezen. Dat zie je al bij baby's. Uh, dus dat is een heel vroeg ontwikkeling. En die emoties voelen, dat zie je ook al vrij snel. Maar wat ik dan interessant vind, is dat dat in de adolescentie wat is uitvergroot. Dus dat je extra gevoelig bent voor de emoties van anderen. Um, en dat proces van het meer ja, de intenties kunnen begrijpen... en het kunnen relativeren, ja. uh, dat is een heel gestage ontwikkeling... Ja, die pas in de volwassenheid echt uh, heel goed tot zijn recht komt. Ja. Wat heb je nou over dat sociale brein vanmiddag nog gezegd... wat wij nu ook per se even moeten horen? Uh, nou, wat wel interessant is, is dat uh, bijvoorbeeld de pijngebieden in de hersenen bij uitsluiting... Uh, die blijken uh, minder te reageren bij mensen die veel vrienden hebben. En ik vond dat een belangrijke bevinding, omdat het laat zien dat als je veel vrienden hebt... dan is dat een soort compensatie. Uh, dus dan ben je eigenlijk wat beveiligd. Uh, maar welke pijnprikkel voel je minder als je vrienden hebt? Nou, als je bijvoorbeeld wordt buitengesloten in een spelletje. Want dan denk ik, ik heb nog genoeg vrienden over. Ja, ja, ik weet niet precies wat het mechanisme is, maar ik vond het wel mooi om te zien... dat dat dus een soort compensatie is. Ja, het had ook andersom kunnen zijn. Het had ook kunnen zijn dat uh, als je helemaal geen vrienden hebt, dat je dan misschien de pijn van de afwijzing niet voelt. Maar dat is niet zo. Dus juist die mensen die weinig vrienden hebben, voelen meer de pijn van de afwijzing. Wat, wat, wat kan je daar dan wat mee als je dat ontdekt hebt? Ja, ik ben gewoon gefascineerd door hoe het werkt. Maar ik vind het wel belangrijk als wetenschapper om om te communiceren wat ik doe. Uh, en dan hoop ik dat het hand, handvatten biedt voor, voor anderen. Uh, dus ik hoop dat het handvatten biedt voor mensen... die zich met school bezighouden of die zich met uh, interventies bezighouden. Maar ik doe dat zelf niet. Ja, Ik vind dat je allemaal weer je plek hebt. Ja. In het geheel. Ieder is een taak. Ja. Um, kun je, als je jong bent, de ontwikkeling van je hersenen ook beïnvloeden? Kan je ze trainen, net als op de sportschool? Ja, je kunt alles trainen. Dus uh, ja, iedere taak kun je trainen en kun je beter in worden. De vraag is altijd, als je iets heel veel traint... Uh, of dat ook ertoe leidt dat je andere dingen beter kunt. Je hebt ook wel van die spelletjes waarmee je je geheugen kunt trainen. Nou, dat, nou, Memory. Als, ja, als je dat oefent, dan word je steeds beter. Dat is gewoon zo. Uh, maar je kunt apen ook van alles uh, trainen. Uh, maar het gaat erom, uh, heb je dan ook iets aan als je gaat rekenen... of als je boodschappen gaat doen? Uh, en dat wordt heel weinig aangetoond. Dus uh, je kunt wel trainen. Maar dat het echt ook overslaat op, op andere vaardigheden, uh, dat is eigenlijk veel moeilijker. En ook bijvoorbeeld trainen uh, dat je uh, meer begrip hebt voor anderen? Nee, dat is nog wel de vraag. Ja, ik, nou, er zijn natuurlijk uh, interventiestudies voor mensen die werken met uh, jongeren met gedragsproblemen. En die zijn daar continu mee bezig. En die boeken natuurlijk ook vooruitgang. Maar ik weet nog niet hoe dat in de hersenen werkt. Maar dat komt echt omdat dit een heel jong vakgebied is. Dus die vragen gaan we ons in de toekomst wel allemaal mee bezighouden. Ja. Ik wil nog heel even graag naar dat creatieve brein. Want je zei, dit is ook een beetje de tijd dat, uh, nou ja, dat, dat, dat er allemaal ideeën opkomen. Okay. Omdat uh, heel veel nog niet vaststaat. Dus je... Je kunt ook een beetje op een andere manier denken dan volwassenen misschien. Hoe zit dat precies? Ja, die creativiteit, dat is uh, superleuk. Omdat je dan eigenlijk op zoek bent naar onconventionele oplossingen. Uh, die wel toepasbaar zijn. Waar je wel wat aan hebt. Uh, echt een beetje dat out of the box uh, denken. En uh, wij raakten daar ook wat door getriggerd. Door, als je ziet hoe uh, jongeren met uh, bijvoorbeeld nieuwe dvd-spelers of zo aan de gang gaan. Ja, dan uh, is het vaak veel eerder aan de praat dan, uh, dan uh, wat oudere volwassenen. Uh, en we uh, dachten, er is iets met dat inzicht. Een beetje dat aha-moment. Dus we hebben heel veel experimenten ermee gedaan. En we hebben wel gevonden dat bijvoorbeeld bij uh, ja, wat ruimtelijk inzicht, dat adolescenten daar echt een voordeel hebben uh, als we ze een, een, uh, ja, een probleem voorleggen. Dat doen we bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat kent, heb je als in het café, dat je met de lucifers uh, van die vormpjes moet maken. Verhaal ja. haal drie lucifers ja, ja, ja, ja, ja. weg en maak twee vierkanten. En daar zijn adolescenten dus heel erg goed in. En beter dan de volwassenen. Okay. En eh, ook bijvoorbeeld in het maken van gedichten, komt dat dan op? Of piano leren spelen? Nou, ja, nou, de piano spelen, dat weten we al heel lang, dat je daar, als je, hoe, hoe eerder je mee begint, hoe beter je eh, daarin wordt, en ook hoe groter het gebied is in de hersenen, wat de handen representeert, eh, dus dat, dat is wel bekend. De handen representeert? Ja, er zijn gebieden in de, in de motorcortex, dus dat gebied in je hersenen, waar eigenlijk al je eh, lichaamsdelen zijn gerepresenteerd. Uh, en die, ja, dus als je dat zou uh, stimuleren op een bepaalde manier, dan, uh, dan voel je dat in, je, in, je, in de lichaamsdelen. Uh, en mensen die heel vroeg zijn begonnen met piano spelen en uh, die hebben een groter gebied waar, ja, waar de handen zijn gerepresenteerd. Oké. Okay. Ja. En dat is natuurlijk handig als je piano speelt. Ja, ja. Het kan ook nadelen hebben, want er zijn andere dingen dus minder. Dat, klopt, dat klopt, ja, klopt. Ja, ja. Nog één, we hebben het over puberbrein. En pubers die worden vaak gezien als tamelijk vervelende mensen. In ieder geval heel lastig af en toe. Als je nou weet uh, hoe die hersenen werken, uh, weet je dan ook van, eigenlijk kunnen ze er niks aan doen? Nou, dat, ja, dat vond ik wel eigenlijk het leukste van het boek. Dus dat uh, ja, wat mensen me veel terugvertellen is van uh, ja, pubers zijn nog net zo vervelend, maar ik heb er gewoon meer begrip voor. En, en dat vind ik eigenlijk wel prachtig. Ik ben wat, wel blij dat we dat bereikt hebben. Want ze vragen ook vaak aan jou uh, Weet u misschien hoe ik dit probleem moet aanpakken? Ja, heel, nee. vaak, heel vaak. En dat weet ik natuurlijk nooit, want dan ken ik die pubers helemaal niet. En ja, ik weet sowieso niet zoveel over ja, specifieke individuen. Hè. Ik doe echt meer onderzoek op groepsniveau. Wat is kenmerkend voor een levensfase? Um, dus dat kan ik dan wel uitleggen. Wat is kenmerkend voor die levensfase? Maar als ze bijvoorbeeld heel stuurs zijn, of ze hebben nergens zin in, of ze vertellen niks meer thuis, of ze doen moeilijk en ze maken de hele dag ruzie en ze gaan naar hun kamer en zo, dan, dan kun je wel zeggen van ja, maar dat... Het komt gewoon door die hersenen. Ja, ja, en wat ook als ik lezingen geef op scholen bijvoorbeeld... is heel vaak dat ouders na afloop zeggen van... oh gelukkig, mijn puber is eigenlijk helemaal niet zo anders dan de rest. Dan vinden ze dan ook weer heel erg een geruststelling. Dus een soort van, uh, ja, dat je, dat je ziet dat het gewoon normaal is voor die levensfase. Maar de volgende botsing laat nooit lang op zich wachten. Nee, nee, maar ja, dat is ook nog meer intentie om het op te lossen. Meer om een beetje begrip voor te kweken. Ik begrijp het ook. Uh, we gaan even naar wat muziek, ja. want die heb je ook meegenomen. Ik heb alleen geen idee wat... Ja, ik heb Dusty Springfield meegenomen. Oh. Want uh, ja, ik vind eigenlijk altijd de muziek mooi die mijn man uh, voor me uitkiest. Oh. En, uh, de, ja, want de, ja, dat is gewoon. Hey, dat uh, is... hij heeft heel erg uh, mooie muzieksmaak. Het klinkt niet heel geëmancipeerd. Ja, maar dat hoeft toch ook niet altijd? Nee, zo ja, hebben we elkaar ook ontmoet. Dus toen we elkaar ontmoeten, toen uh, ja, was eigenlijk het eerste wat we deden. Nou, ik wou zeggen plaatjes voor elkaar draaien, maar dat is niet helemaal waar. Want hij, hij draaide hij... plaatjes voor mij. En ik ja, vond het heel erg mooi. Uh, en dat is nog steeds zo. En we zijn nu 16 jaar samen. En, en Dusty Springfield was er... Tijdens de eerste date al bij? En, ja, niet tijdens de eerste date. Toen was, was het toen vooral Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Dus ik hou eigenlijk een beetje echt van oude mensen muziek. Maar uh, ja, nee, hij, was, hij weet me altijd mee te raken. En hij kent altijd weer dan nieuwe muziek die ik dan nog niet kende. Uh, dus ja, dat is altijd heel erg leuk. Maar hij heeft ook wel echt een miljoen CD's en platen. Ja. En oude mensen... Uh, muziek, ja, daar ja. hou je van. Ja, je voelt hem al aankomen. Wat zegt het over je hersenen? Waar zit ja, dat? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, nee, dat weet ik niet, waar dat in de hersenen zit. Maar soms mag je gewoon een beetje op je gevoel meevaren, toch? Just a little loving, early in the morning. Beats a cup of coffee.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 oude mensenmuziek van de hele jonge, want dat heb ik nog niet eens gezegd, uh, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie in Leiden. Uh, en ook voorzitter trouwens van uh, de KN, of de, de jonge academie. Jonge he, academie de ja. De ja de maar eerlijk gezegd heb ik gisteren het voorzitterschap overgegeven. Mijn tweejarige termijn zit erop. Oh, Maken ja. wij nu nieuws? Nee hè? Nee, dat is wel wel bekend, dit is bekend ja. had, had ik dus ja. moeten weten. Dus ja, nee, ja, geeft niks. Maar um, ja, ja, en vandaag gaf jij, dat uh, hebben we net ook gezegd... maar ik zeg nog maar even de Nationale Hersenlezing in Utrecht... getiteld Storm in het puberbrein. Nou, daar hebben we het net over gehad. Als u overigens dit nog eens wilt naluisteren, dan kan dat. Want morgen dan staat het al op onze site, kseluna.ncrv.nl. Want we hebben best veel verteld in de eerste 20, 25 minuten. Dus misschien willen mensen dat nog wel eens even rustig nalezen. Of luisteren, dan kan dat. Uh, Eveline Kroonen, wij hebben uh, gisteren ook een uitzending gehad van KSA Luna En toen zat hier Lex Bolmeijer. En die heeft een antwoordapparaat voor jou ingesproken. Er is één nieuw bericht. Dag Klaas, jij spreekt met Eveline, Eveline Kroonen natuurlijk over het brein van pubers. Uh, vanwege haar lezing. Haar vader overleed toen ze 12 was. Hoe heeft dat haar eigen pubertijd en haar eigen puberbrein beïnvloed? Ik wens je een mooi gesprek. Dag. Nou. Ja, het is niet waar. Mijn vader overleed toen ik vijf was. Vijf? Ja, ja. Dus de, ja. Oh, ik heb de het ook gelezen de, twaalf. Ja. Sorry nee. voor de vraag, want het was natuurlijk helemaal gerelateerd aan de adolescentie. Maar dat was toen ik vijf jaar was, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, en dan, dan ja, speelt het dan nog, nog een rol? Ja, ja natuurlijk uh, beïnvloedt het je erg. Maar uh, ja, ik, uh, ik weet natuurlijk nooit hoe mijn leven zou zijn gelopen... als mijn vader was blijven leven. Dus wat dat betreft uh, ja, weet je eigenlijk nooit, uh, nooit precies... Uh, ja, hoe, hoe je erdoor bent beïnvloed. Kun je je nog iets van hem herinneren? Ja, ik heb nog wel herinneringen. Maar soms weet je niet meer goed wat je nou echt zelf herinnert... Ja, of wat precies. vanuit de fotoboeken is. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ik denk wel dat het mij heeft beïnvloed... omdat ik ben opgegroeid met uh, mijn moeder en mijn zus. Dus we waren echt een vrouwengezin uh, ja. En uh, heel harmonieus. Uh, dus ja. wat dat betreft ja, ben ik niet uh, zo'n puber geweest... die zich heel erg heeft uh, afgezet. Omdat we gewoon heel harmonieus uh, gezin en, hadden. En jouw zus dus ook niet? Nee, ook niet. En we hadden gewoon het idee, we moeten het gewoon met elkaar rooien. We moeten het met elkaar doen. En uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat ja, ook mijn adolescentie heeft beïnvloed. Maar op school was ik wel een beetje een uh, lastig pubertje. Maar thuis dus niet. Hoe, hoe komt dat dan, dat onderscheid? Ja, dat weet ik ook niet Zou precies. Zou dat echt met ja. het ontbreken van je vader te maken hebben? Dat je ja, denkt... dat, ja, ik denk dat het kan. Ja, dat, dat, ja, dat we gewoon op een andere manier met elkaar omgingen. En eigenlijk moet ja, je als kind ook wat sneller volwassen. Hè, als je in een gezin komt uh, waarbij waar de één ouder is... die natuurlijk ook uh, veel verdriet daarvan uh, heeft, uh, heeft ervaren. Ja. Ja. En daar voel je je dan misschien wel verantwoordelijk voor? Ik denk dat dat wel zo is, ja. En dat kan ook, zo jong al, volgens de hersentheorieën? Ja, nou weet je, je moet wel goed weten dat die hersenontwikkeling... dat is zeker geen deterministisch proces wat helemaal op zichzelf staat. Het is staat. nooit iets wat altijd voor iedereen geldt? Nee, nee, het wordt heel erg beïnvloed door je, door je omgeving. We weten ook dat kinderen die heel jong verwaarloosd worden... Ja, dat heeft echt desastreuze gevolgen voor hun eigen ontwikkeling... en dan uiteraard ook voor hun hersenontwikkeling. Dus um, ja, wat dat betreft staat dat natuurlijk helemaal niet los van elkaar. Ja. En, en nou zei je net, op school was ik wel een beetje een lastige puber. Ik denk bij iemand die op haar 34ste hoogleraar wordt... die zal wel uit opgelet hebben op school altijd, ja. altijd tienen gehaald hebben ja, voor ja, ja. welk vak dan ook. Ja, grappig is dat. Nou, op de, basisschool, dat uh, is. op de basisschool was dat ook wel zo. Toen deed ik het heel goed. Uh, en uh, op de universiteit deed ik het ook goed. Maar uh, op de middelbare school had, ja, deed ik eigenlijk niet zo goed. Ik was, was echt uh, iemand van zesjes en zeventjes. En uh, ja, ik, ik hobbelde er wel doorheen. Ik heb wel gewoon netjes uh, mijn VWO uh, afgemaakt. Maar ik was uh, echt niet zo met school bezig met leren. Ik deed ook nooit huiswerk. Dus en... voor die sessies en zeventjes hoefde hij ook niks te doen? Ik, ja, achteraf denk ik dat ik hoefde inderdaad niet, niet zoveel voor te doen. Het lukte allemaal uh, wel. Maar goed, ik was uh, echt geen, uh, geen hoogvlieger. Als ik wel eens bij de jonge academie, uh, dat zijn dus vijftig uh, jonge wetenschappers die zich ja, vrij jong in hun carrière hebben onderscheiden. Als ik dan wel eens vroeg van, oh, dat jullie nou op de middelbare school? En ik ben eigenlijk snel gestopt met dat uh, mini-onderzoek. Want die zijn, ja, die hadden gewoon allemaal 9 centimeter. Ja? ja, en dan zei iemand, nou, wiskunde was ik niet zo goed in, had ik een 8. Dus ja, ik was dan uh, ja, wel een beetje geschokt. Ja, het is, het is toch gedacht. veel leuker als je het een beetje makkelijk uh, gehaald hebt? Ja, ja maar het is meer, ik was er gewoon niet zo mee bezig. Ik had nog niet zo die interesse om te studeren. Het is toch later gekomen? En, en, en wist je wel wat je wilde? Nee, helemaal niet. En ook uh, ja, hoe ik de studie psychologie heb gekozen. Ik was 18 en ik wilde naar Amsterdam. Kop of dat munt. is wat ik wilde. <laughs> oh ja. nou, ik dacht Amsterdam, daar ga ik naartoe. En dan kon je toen alleen maar psychologie studeren. Nee, en, ja, ik dacht dan eens dan even kijken wat ze daar uh, aanbieden. Maar uh, ja, dat is maar nou, dan, dan krijg je toch nog steeds ja. alle kanten hoor? Ja, gelukkig is Amsterdam een grote stad met <laughs> ja. veel mogelijkheden. Nee, maar ja. hoe kom je dan bij de psychologie uit? Ja, ja, ja, ik was wel geïnteresseerd in mensen. Dus ik weet wel, dan weet je in de zesde klas van de middelbare school... dan vertel je van, nou, ik ga psychologie doen. En dan zeiden mensen, oh ja, jij, jij wil ook altijd alles van iedereen weten. En uh, ja, ik, dacht, ik was wel geïnteresseerd in gedrag. En waarom mensen de dingen doen uh, die ze doen. Ja. Dus uh, wat dat betreft was die interesse er al. Maar ik denk ook dat ik gewoon echt geluk heb gehad. Dat ik uh, goede keuze heb gemaakt. Want je was meteen gegrepen? Ik was eigenlijk meteen gegrepen, ja. En, ja. en dat is geluk hebben, omdat veel mensen als ze 18 zijn het eigenlijk nog niet zo goed kunnen. Ja, nee, ik had zo. Ja, ik heb ook gekeken bij theaterwetenschap en bij geschiedenis. En, ja, ik heb van alles een beetje zo bekeken. Ik dacht, nou, doe maar psychologie. Ja, ja dus, dus de manier waarop je dan de keuze hebt gemaakt is toch uh, heel wispelturig. En dan doe je ontwikkelingspsychologie? Ja, ja. En dan kom je bij de hersenen uit? Ja. En waarom zijn die nou zo fascinerend? Nou, de hersenen die, die geven je extra informatie. Dus ik ben eigenlijk echt een psycholoog hoor, in hart en nieren. Dus soms word ik wel eens aangekondigd als hersenwetenschapper. En ja, bedankt, ja, dat is ook ik niet zo gek, denk, toch? Nou dat zo ja, dat is wel grappig. Zo lezing. Want, ja, nee, maar in, uh, in uh, Nederland heeft dat op een of andere manier meer status. Terwijl als, oh, ja? Je, ja, als je in Amerika bent en als ik dan zeg ben psycholoog... dan heeft dat meer status dan wanneer je zegt hersenwetenschapper. Ik zit je altijd goed. Dus. Ja, dus ja, je moet soms gewoon een beetje kiezen. Maar ik voel mezelf echt een uh, psycholoog uh, in hart en nieren. En ik wil begrijpen. Dat is wat ik wil doen. En die hersenen geven me extra informatie. Het geeft een extra laag in, ja. in, in de manier waarop je dat kunt onderzoeken. Maar maakt die kennis van de hersenen, de psychologie... juist niet minder interessant? Omdat alles dan door die hersenen bepaald wordt... en de, en, en de vrije wil misschien minder, minder, minder te zeggen heeft. Ja, de vrije wil is zo'n vraagstuk, daar kom je echt nooit uit. Daar, daar zijn wel veel mensen mee bezig. Hè? Je hebt natuurlijk het boek van Dick Swaap gehad, Wij zijn ons brein. En daar hebben we anderen weer op gereageerd, dat het mm -hmm. veel te veel een tunnelvisie was. En ja. Uh, dat, ja. Ja, nou, ja, wat ik daar wel fascinerend aan vind, is dat um, door te zeggen wij zijn ons brein, ben, ben je echt nog niet veel verder. Wat zeg je dan eigenlijk als je dat zegt? Nou, ja, het is gewoon ook weer een metafoor voor, voor wie je bent. Hè? Ja, en ik denk van, je kunt ook... Uh, vroeger werd er gezegd van, uh, je bent uh, je ziel. En, en dan van, vindt iedereen dat prima. Van ja, je ziel neemt bepaalde beslissingen voor je. En dan dacht je van, ja, nee, dat klopt. Mijn ziel, dat is wie ik ben. En nu zeg je, nou, je brein neemt beslissingen voor je. Maar dat willen mensen toch niet? Ja, die hebben dan, ja, maar brein is dat dan wie ik ben? En het is eigenlijk heel vreemd dat daar dan zo'n onderscheid in is. Want we ja. begrijpen net zoveel van het brein als van de ziel. Echt heel weinig nog. Het, want Swaap zegt... Uh, alles ligt al vast als je in de baarmoeder ligt ongeveer. En, eh, je kan het gedrag nog wel beïnvloeden, maar ja. je diepste wezen, dat ligt vast. En daar kun je ja. ook niks meer aan doen. Ja. Geloof je dat ook? Nou, ja, ik geloof dat wel, want hij komt ja, gewoon uit een andere traditie. He, dus hij heeft ook veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld uh, homo- en heteroseksualiteit. En da daar heeft hij gezegd, ja, maar, van gezegd, nou, ja. dat is heel vroeg bepaald. En, en, en je dat kan wat... het zien ook aan de hersenen. Ja, ik weet ik dat weet het fijne niet van, maar ja, dat, ik geloof dat hij dat wel zegt. Ja. Maar ja, dan, dan is het dus zo dat hij, hij wil eigenlijk daar gewoon een, een, een case voor maken. Dat hij zegt, ja, die mensen moet je niet proberen te veranderen. Die, dat is wie ze zijn. Dus dat is wel een beetje een ander niveau. Van uh, dat je zegt dat het in de baarmoeder al vast ligt. Dus dat is wat hij bedoelt met dat diepste wezen. Of, of dat je een aanleg hebt om depressief te worden. Ja, hij zegt, ja, daar kan je gewoon niks aan doen. Dat is al vastgelegd. Ja. Maar ik ben juist geïnteresseerd in, in, in ja, die portemelen potentie die je hebt nadat je bent geboren. Eh, dus ja, als ik met hem daarover heb van... ja, maar het is heel erg belangrijk dat je goede omgeving schept en zo... Daar zijn hij er ook helemaal mee eens. Dus het is maar net een beetje waar je je voor inzet. Maar ja, we zijn het niet oneens, maar we, we meten gewoon andere dingen. Maar jij zegt, je kan in ieder geval nog wel heel wat doen... ook al heb je dan te maken met je eigen hersenen. Natuurlijk, en je, er kan ook heel veel misgaan. Want uh, ja, als je kinderen in een omgeving zet... Uh, ja, waarbij ze bijvoorbeeld niet... er zijn ja, helaas uh, voorbeelden van... In Roemenië zijn weeshuizen geweest... waar kinderen niet mochten uh, vastgehouden worden. Ja, die, die kinderen gaan dood. Dat is echt afschuwelijk. Niet geknuffeld, ja. Ja, die, ja die, je hebt dat nodig. Ja. Dus die omgeving is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, en en ja, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Hoe die omgeving ook stuurt... Uh, samen met het genetische pakket waarmee je geboren wordt. Gaan er dan veel mensen dood eigenlijk als je ze niet knuffelt? Ja, oh, ik weet daar de details niet van. Maar ja, daar dit, ja, dit zou je echt in moeten verdiepen. Ja. Maar uh, dat zijn uh, studies die zijn nou, ja, bij alle psychologen natuurlijk bekend. Hoe, hoe afschuwelijk dat is geweest als, als kinderen geen liefde krijgen nee. in hun eerste leven. Want, want de, de, de balans tussen ratio en gevoel. Is, is, die, uh, is dat een beetje een evenwicht bij, bij veel mensen? Ja, ja, dit zijn ook metaforen. Hè? Want die zijn natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo goed te onderscheiden. Want alles wat we doen heeft een beetje van beide. Um, maar ja, het is dan ja, ook weer onze kapstok om dingen te onderzoeken. Maar ik zie het toch liever een beetje in de vorm van de impulsen. Dat zou je dan je gevoel kunnen noemen. En de ratio is eigenlijk een beetje het proces van... dat je erover na gaat denken wat die impulsen dan zijn. En dat je ze probeert te beheersen en ook altijd. dat en je ze probeert te beheersen, Waar, ja. waar ja. die adolescenten dus mee bezig zijn als ze, als ze ja, opgroeien. dat is echt een proces. Dat ze steeds, ja. steeds beter leren. Nou, ben je met een vak bezig waar veel over bekend is... maar nog veel meer niet waarschijnlijk. Nou, zeker. Ja, ja. er is nog heel veel te doen. Ja. Ja. Maar hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig weten over, over de hersenen? Hoe komt het bijvoorbeeld dat er geen enkele hersenziekte te genezen is? Tot de, nog toe. de manier waarop we nu hersenactiviteiten meten, of hersenstructuur... Met een MRI. Met een MRI. Dat is een hele jonge, jonge techniek. Dat bestaat nog helemaal niet lang. Als je nadenkt hoe lang wetenschappers al nadenken over de hersenen... Ja, dat gaat terug tot Plato. Er wordt zo lang al nagedacht over de hersenen. Maar we hebben heel lang niet de tools gehad om die hersenen echt ja, te onderzoeken. Om het te meten. Dus als je kijkt naar de 19e eeuw is ook veel hersenonderzoek gedaan. Maar dat was bij mensen die bij leven bepaalde uitvalsverschijnselen... Hadden. En als ze waren overleden, werden hun hersenen onderzocht. Dus dat is een heel indirecte manier. En nu kunnen we bij gezondheid. Want, mensen... want dan werden ze. Je vertelde net: ik heb een keer hersenen in mijn handen gehad. Ja. En dat is dan om te kijken wat er aan die hersenen te zien is aan de buitenkant? Nou, Toen ik dat deed was het gewoon omdat ik moest leren hoe de hersenen in elkaar zaten. Ja. Maar er zijn onderzoeken geweest, uh, ja, bijvoorbeeld ook in oorlogssituaties. Er is dus in Rusland veel onderzoek naar gedaan. Uh, bij mensen die hadden dan bijvoorbeeld uh, door schotwonden een beschadiging aan de hersenen. En daardoor hadden ze moeite met uh, taalproductie konden ze woorden niet meer uitspreken. Ja. Nou, Als die mensen waren overleden, werden het hersenen onderzocht... om te kijken waar precies de beschadiging zat. Uh, en dan weet je dus waar de taalontwikkeling en zit. En dan weet je ongeveer waar die taal gelokaliseerd zit. Maar dat is natuurlijk heel indirect. En, en nu doen jullie dat met die MRI? Ja, wat we nu doen is... Mensen liggen in de, in de scanner, inderdaad. En die moeten allerlei taken uitvoeren. En we kunnen meten naar welke hersengebieden zuurstofrijk bloed gaat. Ja. En dat is echt een revolutie in onze kennis. Maar eigenlijk zegt het ook nog niks. Je weet dan ongeveer waar het gebeurt, maar hoe dat dan precies werkt. dat weet ja. Ja, nee, is... En wanneer weten we dat dan? Uh, ja, nou, ik vind wel dat uh, uh, de ontwikkelingen razendsnel gaan. Dus wat we de afgelopen 15 jaar hebben geleerd, uh, dat is een, dan een beginnetje. Maar dat is niet te vergelijken met wat we de komende 15 jaar gaan leren. Dus ik denk dat we echt exponentieel gaan to een toename ja? in de kennis gaan maar krijgen. Maar weet je dan ook wat het gaat worden? Wat maar de... Sommige vragen blijven gewoon onbeantwoord. Ja, ik Wa denk waar dat komen we... we nooit achter dan met die eerste? Nou, ik denk dat we het, het, het concept van de vrije wil, wie bepaalt nou wat je doet, uh, dat we daar nooit helemaal achter komen. Ja. Of dat de hersenen zijn, of dat het de ziel, Want hoe zit dat met de geest en de ziel? En de... Ja, die zijn nu weer een beetje uit de mode, hè? Dus, oh. uh, ja, ja, maar het zijn toch allemaal maar gewoon concepten. Het zijn gewoon naampjes die we eraan geven. Ja, maar we, ja, wie we zijn, hoe we ontstaan, hoe, hoe we mensenleven ontstaat, is toch een wonder? Ja. ja, sommige dingen, die gaan we gewoon nooit helemaal achterkomen. Maar, maar wa, wa, wat jij dus nu wel weet, dat we over 15 jaar nog veel meer weten van hersenen. Alleen je, je kan niet, niet helemaal vaststellen nu al wat dat dan gaat zijn. Ja, ik dat... kan natuurlijk niet naar de toekomst kijken, daarom is zo leuk om wetenschapper te zijn. Maar je wat ga je dan zelf om? Dat ben ik nog helemaal vergeten te noemen. Dat laboratorium. Dat heet mm -hmm. Brain and Development, Development Laboratory. Dat, dat ja. heb jij zelf opgezet in Leiden. Wat, wat zijn jullie nu aan het uitzoeken bijvoorbeeld? We houden ons nu bezig met het volgen van kinderen over de tijd. Dus alle onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan. Zowel bij ons, maar ook op een andere plek in de wereld. Is altijd dat kinderen naar het lab komen. Ja. Testen we testen op van alles. We vragen ze helemaal van hemd van het lijf. Uh, en daarna gaan ze naar huis en zien we ze nooit meer. Uh, en wat we nu willen doen is dezelfde jongeren... willen we gewoon over langere tijd gaan volgen. En dat is belangrijk omdat je dan bepaalde voorspellers kunt ontwikkelen. Dus of kinderen die bijvoorbeeld veel impulsiviteitsproblemen hebben... op jonge leeftijd uh, of die op latere leeftijd een andere hersenontwikkeling een hebben. Een impulsiviteitsprobleem heb je als je te veel door je impulsen laat leiden? Ja, ja dus als je gewoon je gedrag niet kunt remmen. Ja, ja En dan kijk je hoe dat uh, over vijf en over, over ja. hoe, om de hoeveel tijd duurt dat dan? Nou, in eerste instantie volgen we ze voor vijf jaar. Omdat alles wat we doen is afhankelijk van, uh, van subsidie. Subsidies, ja. <laughs> maar het idee ja. is wel om ze natuurlijk over langere tijd te volgen. Je moet toch een beetje je dromen uh, najagen ook als wetenschapper. Maar hoe weet zo'n kind dat nou? Of die dat nog wil, wil over? Uh, nou, we als... hebben zulke goede ervaringen. Ja, dus, ja, ik zeg nu van de kinderen komen naar het lab en daarna zien we ze niet meer. Maar dat is eigenlijk niet waar. Want we vragen ze altijd voor allerlei studies al terug. Alleen hebben die niks met elkaar te maken. Maar ja, de, die, de kinderen die meedoen met het onderzoek... Die, ja, die leggen we natuurlijk ook een beetje in de watten. Maar die komen altijd heel graag terug. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Het enige probleem is, als ze allemaal beugels krijgen, dan hebben we wel een probleem. Want dan kunnen ze dus. Dus laten de mri scan zo op. Ja, dat kan niet. Want het is net een magneet. magneet ja. Ja. Maar um, nou ja, dat moeten we dan nog maar even oplossen. Maar ik heb wel vertrouwen in dat ze terug willen komen. Ja. Ja. En en dan volg je ze dus? En wat is dan de, de centrale vraag daarbij? Uh, nee, ik ben geïnteresseerd in het verschil tussen enerzijds de cognitieve ontwikkeling, dus de capaciteiten. Hoe, hoe leer je? Hoe leer je ja. nou op school? Uh, en anderzijds die ja, wat sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe gevoelig ben je voor prikkels van je, van je vriendengroep? Uh, en die twee dingen wil ik graag bij dezelfde mensen meten over langere tijd. Om te kijken hoe ze elkaar beïnvloeden. Daar, daar weten we nog heel weinig van. En heb je nu al wel veronderstellingen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja wat ja, denk je? Ja. Ja, nou, Kijk dat je er het over tien jaar... Ja, ja, precies, dat word ik aan herinnerd. je het een beetje goed gehad hebt. Ja, ja, ja. Uh, nou, beide ontwikkelen natuurlijk. Maar die sociaal-emotionele functies, die, die gaan wat pieken in de puberteit. Uh, en ik denk dat die ook invloed hebben op hoe, hoe goed je het dan op dat moment doet op school. Maar nu zijn ze altijd los van elkaar bekeken. Oké. Okay. Uh, even iets, want uh, dit gesprek zit er alweer bijna op, hè, over... Mm -hmm. Kleine twee minuten. Dan komt Radio Bergijk En dan ga ik uh, tussen één en twee met luisteraars praten. En dat mm -hmm. uh, ligt in het verlengde van wat wij nu besproken hebben. Want jij hebt veel uitgelegd over de werking van het puberbrein. Mm -hmm. uh, veel mensen, dat zei net ook, komen bij jou om te vragen. wat ze nou aan moeten met die fratsen van hun kinderen. Mm -hmm. uh, nou ja, dan is het dus lastig om ze te helpen. Dat is ook niet jouw taak. Maar ik ga het nu wel aan luisteraars vragen. Want die kunnen elkaar misschien wel helpen. Hè? Want uh, uh, de vraag is: heeft u te maken of te maken gehad met opgroeiende pubers? Helpt het dan als je weet nu hoort hoe de hersenen werken. Word je dan wat milder daarvan misschien wel. En uh, heeft u desondanks tips voor andere ouders... die worstelen met de opvoeding van hun pubers? Heeft u ooit een geweldige ingeving gehad... waardoor u opeens wist hoe u met bepaald gedrag om moest gaan... Uh, zodat u dat nu even aan het hele volk uh, kunt uitleggen hoe dat werkt? Nou, dat gaan we straks doen. 0801121 als u wilt bellen. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt uh, twitteren kan dat naar hashtag casaluna... Dus bellen 0801121. En de website noem ik ook nog even als u dit gesprek nog een keer wilt terugluisteren. kasaluna.ncrv.nl Dit gesprek is ook te podcasten. Um, ben je moe nu na zo'n dag met een lezing en een interview? Ja, ja, wel een beetje. Ja. ja, ja, maar wat je zei klinkt hartstikke leuk. Ik ga ook luisteren. Ja, je blijft ja. nu wakker. Ja, ik ga wakker blijven. Ja, nou, dat is leuk om te horen Je mag meepraten, je mag bellen. Vanuit, ja, vanuit, vanuit ik ga auto. lekker vanuit de auto naar de radio luisteren. Ja. Ja. Dan zeg ik je nog één keer dat telefoonnummer 0800-1121. Je hebt vast een hele moderne uh, telefoon waar je ook mee kunt uh, mailen en twitteren. Kazaluna @ncrv .nl of hashtag Kazaluna. Nu Radio Bergrijk, wij zijn er weer om iets over ene Tot straks. Dankjewel de Kroon Echt gedaan, was heel leuk.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 Het radiostation voor Berg Eik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom. Radio Berg Eik hier. Toon Sporenberg. Ja, goeiedag. En... Dit is het van Eersel. Het is bijna met... een weekend. Ja, we gaan er nou weer tegenaan. Je kunt me toch minstens even mijn zin laten afmaken. Ja, was het niet zo? Dan nou? nee. zat ik door je heen. Je zat weer zat ik door, mij. door je, je zat oh, sorry. heen. Sorry, sorry. zat, je je zat niet meer door je heen ja, zitten. Sorry. Nee, maar je sorry. zit weer door ja, Ik zeg er sorry. Ja, nee, maar je nee, moet Ik niet. zal het nooit meer door heen ja, zitten. Ja, heb ik nou bedrijf. Nee, ik zou zal het niet meer doen. Ik ben toch een collega, dus zak ik het niet meer doen. Nee, ik doe het echt niet meer. Als ik het mag, dan doe ik het ook. Dan moet je naar aankijken. Ik zal echt niet meer door je heen zitten. Ja, ik beloof het voor zo direct. Nee, maar, maar je, je moet er nu, nu al mee stoppen. Oké, okay, goed, stop ik er nu in. niet nee, meer Ik zit niet meer doorheen. Ja, nee, door door nee, nee, je moet nee, niet doorheen praten. Nee, je er voor mij op aan. Als ja. ik iets zeg, dan maar, doe ik het ook. Nee, maar ik vroeg je net om ja. er me op mee op te houden. Ik ga er mee ophouden, dan, dan, zeg ik dan ik zit ik je weer doorheen. Ik zit nou weer doorheen. Ja, het is dan weer gegaan. Nee, maar zo direct ga ik niet meer doorheen. Nee, je moet ook niet doorheen praten. Je moet je mond houden als ik mijn zinnen nog niet af heb. nu is het ingegaan. Dus nu ga je niet meer doorheen? Nee. Weet je zeker? Ja. Weet je het heel zeker? Ja. Kijk mij eens aan. Doe ik toch. Dus als ik nu begin, ga je niet door me heen zitten nee, praten? Nee, nee. Beloofd is beloofd. Oké, okay, ga ik het proberen. Bedrijfsnieuws. Goeiedag. In het kader van Bedrijfsnieuws iets nieuws. Heel sympathiek van de Rabobank. U kent het allemaal, dat prachtige initiatief van geboortepakketten. Heb je een nieuw kindje, dan kan je een geboortepakket uh, afhalen... Uh, met een uh, topkit-rekening en krijgt uh, de, de, de baby ook uh, het boek van Ikke... en een knuffelbeest van de Rabobank. Maar de Rabobank is met iets nieuws gekomen en dat is een overlijdenspakket. Dus heb je een doodgeboren kindje of een geval van wie gedood, dan kan je een overlijdenspakket afhalen bij de Rabobank. En uh, dat is een mooi initiatief. En er zit in uh, zo'n mooi lijkkleedje en er zit uh, stift in om het kistje te beschilderen. En er zitten kleine schepjes in voor de klasgenootjes om uh, aarde op het kistje te gooien... Dus, uh, en de ballonnen natuurlijk, die natuurlijk in de lucht gelaten worden... bij een, uh, een mooie kinderbegrafenis. Dat is een mooi initiatief van de Rabobank. Een overlijdenspakket. Uw gastheer, Toon Sporenberg. Ah. Dames en heren, uh, goeiedag. Uh, we hebben twee uh, gasten in de studio... in het kader van, uh, dat weten we natuurlijk allemaal wel... de slaapweek uh, in Bergrijk... En uh, ik denk dat veel uh, luisteraars het volgende probleem wel uh, kunnen herkennen. Je, je gaat natuurlijk niet iedere dag uh, zover dat je jezelf in coma gedronken hebt... met kopstoot of iets dergelijks. En dan komt altijd het probleem om de hoek kijken... hoe kom ik dan toch in godsnaam in slaap? En dan is het natuurlijk woelen geblazen en door het huis banjeren... en, en, en uh, ja, radeloosheid in de ogen, uh, paniekaanvallen. En, maar in ieder geval één ding niet, dus lekker slapen. Dus, wat daaraan te doen. Uh, daar, uh, het klinkt misschien gek, maar daar moet het toch weer van heel ver komen. Van over de grote plas, helemaal uit Amerika. En uh, mmm. Hij woont al een tijdje in Nederland, dus we kunnen gelukkig uh, Nederlands met hem praten. Dus de heer Gregory Daniels. Hartelijk welkom in de Daniels. Hallo. I, uh, uh, leuk om hier te zijn. Ja, vind ik ook. En daarnaast zit uh, uh, meneer uh, Henk Sneevliet. Die is nu eventjes, uh, eventjes uh, onder zeil, geloof ik, meneer Sneevliet. Ja, huh? hij kijkt weer uit zijn ogen. Uh, Henk, dat is namelijk een van de cliënten geweest van uh, meneer Daniels. Hij had altijd slaapproblemen. Want het kon ook niet tegen de alcohol, dus het was dubbel pech. En uh, sinds hij met uh, meneer Daniels uh, aan de slag is gegaan... Nou, is het probleem van de slapeloosheid enigszins uh, verholpen, geloof ik. Hè, meneer Sneeveliet? Henk? Meneer Sneevliet, Het gaat nu wel redelijk goed met slaap, hè? Ja. Ja. ja, nou, hij zakt weer eventjes weg. Uh, meneer Daniels, hartelijk welkom dus, nogmaals, gezegd. U uh, geeft deze week uh, cursussen hier in de kattendans... voor mensen die uh, slecht kunnen slapen, hè? Ja, ik, ik, uh, ik ben in de kattendans voor een seminar... wat ik dan graag een sleepenaar noem. Ja. Om, uh, om oh. te kijken of uh, ik hier wat, wat goed kan doen. Uh, en ik moet zeggen, ik vind het een ja. heel leuk dorp. Ja. En... Um, nou, ik kan hier wel wat hoor. Ja, <laughs> yeah. echt wel. Ja, wat ik, wat ik, als ik meteen mag beginnen. Uh, ja, natuurlijk. Ja, wat ik dus uh, probeer te doen met mijn uh, Sleepin' R's zijn de mensen. De, ik, heb een, ik heb een lijst: de, de Sleep Well List. Ja. Yeah. De SWL die um, ik die, die, die gewoon als een soort van Bible zie... wat altijd gewoon ook heel erg goed werkt. En het is um, vooral de bedoeling om mensen op hun werk weer actief te krijgen. Je hoort vaak dat mensen uh, die een bedrijf hebben... Uh, gewoon veel last van en geld. Nou, uh, meneer Sneevliet is even Henk. van zijn stoel gezakt. Uh, meneer Sneeveliet, ja. ja. kunt, kunt u weer even op de stoel komen zitten? Maar het, het, het kost mensen gewoon geld... als ja? hun, hun arbeiders en werknemers gewoon niet effectief uh, werken. En dus slapeloos, slapeloosheid hebben ja. s'avonds. Ja, want dan zijn ze de volgende dag niks waard. Nee, helemaal niks. Uh, dus maar... Dus, maar, maar, maar, maar uh, die, die cursus of dat sliepenaren, oh. zoals u het zegt, dat geeft u dus in de kattedans. Uh, Snacks om half één begint dat. Mm. Dan dat begint kunnen de mensen ja. met slaapproblemen, die kunnen dan in de kattedans komen. En dan, wat gaat u dan doen? Is dat een soort hypnose? Of, of, uh, nee, nee, nee. Ik geef mijn, uh, mijn theorie. Ja. En, mijn, uh, en ik, geef, ik heb natuurlijk ook mijn eigen praktijk. Ja. Waar mensen dat kunnen komen voor. En daar leer ik ze wat meer. Maar op die seminar geef ik ze gewoon de eerste stappen naar sleep, uh. sleeping well uh. lessons. En uh, leert de ervaring dan dat tijdens het sliepen naar de mensen uh, ja, wegzakken, zal ik maar zeggen. Ja, dus dat, maar dat, dat betekent, ja, ik weet niet of ik wil niet mezelf op de hoogte doorzetten, maar dat is gewoon eigenlijk wel succes dan uh, verzekerd meteen. Ja. Ja. Meneer Sneevit, hallo, meneer Sneevit, ja. uh, bent u tevreden over de resultaten die meneer uh, Daniels bij u heeft bereikt? Oh. Meneer Sneevit. Ja. Uh, nou, Henk is, Henk is leuk, uh, leuk. Ik heb Henk speciaal meegenomen, omdat Henk, die had voordat hij bij mij kwam, ja. zeker drieënhalve week niet geslapen. Zo? Echt waar. En hij stond op het puntje van, uh, van, van de ondergang. Het mm. was, het, toen hij binnenkwam, dacht ik: van, mm, This is gonna be a really. Dit, dit wordt een hele, hele stevige klus voor mij. Ja. Maar uh, ja, hij is er heel. Henk? Henk? Ja. Henk. ja. Je bent er wel tevreden mee, toch? Kan je misschien de mensen vertellen hoe goed het heeft gewerkt voor jou? Ja, meneer Sneevliet. Hallo. Hallo, meneer Sneevliet. Ik was al een ruime tijd. Misschien is het leuk om te vertellen over hoe je je voelde... voordat je bij mij binnenkwam en hoe je je nu voelt. Hoe bedoel je? Nou... Dat, eh, om difference, het verschil van oh, hoe je yeah. je voelt en... Van, van, eh... Uh, Misschien is... Yeah. Miss Dat ik, ik, ik... Ik kon dus, eh... Uh, niet... Ik kon dus niet, Je uh... kon niet slapen, hè? Nee. Gaat het nu wel goed slapen, meneer Steevit? Hm? Gaat het nu beter slapen? Uh, ik was, uh, oh, ik was in sla... Ja, ik was gisteren ben gaan. Ja. Was zo lief. Ik denk ik een beetje was het uh, half, half vijf, was het? Ja. En, ik, ja, ik heb... Uh... Nou, daar gaat hij weer. Daar zakt ja. hij weer weg. Ja. Ja, hij, is een, hij is een fantastisch voorbeeld van een uh, sleepwell-list, hè? Ja, inderdaad. Hij, hij heeft hem ook gebruikt. En hij. Uh, ik, volgens mij hoeft hij hem nou niet eens meer te gebruiken. Nee, nee. Het is, nou, het is een wonderlijk gezicht, dames en heren thuis. Uh, dus hebt u uh, ook uh, slaapproblemen, dan is het misschien toch eens een goed idee. Ah! Ah! Oh, hij, hij zit ah? er opeens weer bij. Oh. Nee, maar hij oh. heeft ook wel last van... Uh, dat, dat is een heel ander vak voor mij. Maar hij heeft waanzinnige nachtmerries. En dat is uh, natuurlijk heel oh, ja. anders. Ja, oh. dat is natuurlijk het prijskaartje wa ha wat hangt aan een ja. goede nachtrust. Ja. Dat zijn die nachtmerries, zeker als je niet gedronken hebt. Misschien kan ik wat tips geven, even snel. Even snel nog, ja. Um, wat heel handig is, is om gewoon. Uh, uh, nou, ja, je hebt, mijn les begint met je ontspanning, moet zoeken. Je moet muziek luisteren, um, douchen voordat het naar bed gaan. Lekker erbij uh, als je muziek. Even de televisie uitzetten voordat je gaat slapen. Want het, oh. het is gewoon heel onhandig als je ligt te pitten en, en, die en de televisie staat aan. Ja. Het is ook belangrijk slaap in een donkere kamer. Donkere kamer? Een donkere kamer slapen werkt veel beter... dan als je ja. met een licht in je gezicht gaat hebt. Dat, oh. dat werkt gewoon niet. Ja. Okay. Um, ben je overdag duf? Ja? Um, gewoon lekker uh, de, en, en even de regen in... BWW beter en dan kan je s'avonds beter slapen. Nou, haar... half 1 in, in, in, in, de, in de katten... Katendans. seminar, sleepenaar van de heer Gregory Daniels. Dus als u slaapproblemen heeft, is het een heel goed idee... om daar misschien langs te gaan. We zien daar meneer Sneevliet. Uh, ja, die kan lekker... er eigenlijk niet meer mee ophouden met slapen, zoals Dan gaat hij weer van zijn stoel af. Uh, nou, wij zijn hem dadelijk wel naar buiten, in een karretje of zo. Uh, en luisteraars, we gaan even luisteren naar... lekkere slaapmuziek. Lekker in Je kan de waksjes sluiten De vogels zijn al stil Het is al donker buiten Geen verhaaltjes meer Tijd om te gaan slapen Eén kusje nog en morgen ...voor iedere bergijkenaar die wat kwijt wil. Iedere bergijkenaar die wat kwijt wil. Iedere bergijkenaar die wat kwijt wil. Ik wil even zeggen uh, dat ik ontzettende uh, last heb... ...van uh, evenementen die zich hier in Bergijk afspelen. Van allerlei optochten en uh, sportdingen die er georganiseerd worden... Dat is allemaal misschien wel leuk en vrolijk en gezellig voor allerlei mensen. Maar ik zelf heb nooit meer eens hier rust aan mijn kont. En daarvoor ben ik toch buiten in een dorp in Brabant gaan wonen... Om, uh, om een beetje rust te hebben. Dus al dat vertier, uh, kan dat eens afgelopen zijn? Gemeentebestuur? Um. Tijdje. Weet jij waar die, waar die vrouw, waar jij je open microfoon hebt staan? Waar? Even, ik pak Echt. even de kaarten bij. Die kaart heb je toch wel in je hoofd zitten? Nee, want hij, hij ja, heeft... Ja, natuurlijk een... wel. Nee, kijk... Natuurlijk ja, hij... heb je die kaart... Oh ja, kaart maar ligt nou, Koningsvogel ligt, dan? Koningsvogel, dat ligt uh, rechtsonder in de kaart. Nou, ik wist dat niet. Ik ben er nooit geweest. Dus ik te heb ver die kaart de in mijn hoofd zitten. Ik niet. Ik wel. Maar koning ja maar, Nee, natuurlijk heb ik die kaart. Nee, maar hoe kan ja, maar, die vrouw nou... wacht, wacht, wacht, Je zou meidens... niet meer hem heen praten. Ja, nee, maar de belofte is afgelopen. Het gold voor één uitzending en die is bijna afgelopen. Ja, nee, maar die is ik nog niet... Gek. Nog... Anders heb jij de hele tijd een woord. Dan moet ik op mijn beurt wachten omdat ik niet door je heen mag. Ik... Ja, maar... Koning... Ja, maar, ja, maar, ja, Oh, je oh, ja. gaat niet... Je hebt nou helemaal... Ja, maar, ja, maar, ja. Je hebt nou besloten om door alles heen te gaan praten. Ja, Omdat ik dat leuk vind het is tijd voor Sorry, nee, ik zal het niet meer doen. Jij mag rustig afsluiten. Maar waar is dat evenement nou? Nee, eerst... Oh, sorry. Nee, je, dat was even een geintje. Ik zal het niet meer, echt niet meer doen, echt niet. Die vrouw, die staat jum, jum. <laughs> Sorry, ik kan... Sluit jij maar af. Ja, ja nee, ik Toon. Al nee, al toon. Al nee, ach, ik ben in een... Ach, ik ben een goeie... Ach, dat was... ach Toon! Achter achter, achter, achter, achter, nou ja. Goed, achter. dames en heren, neem mij niet kwalijk. Ik werd even meegevoerd door mijn, ja, soms komt mijn gevoel voor humor naar boven. En dan kan ik er moeilijk weerstand aan bieden. En dan weet ik zulke geestige dingen uit.